Clement Peters met het NOS-journaal. Twee schepen van de Iraanse revolutionaire garde hebben een olietanker beschoten in de straat van Hormuz... ...meldt de Britse Maritieme Veiligheidsorganisatie. Volgens de organisatie is de bemanning veilig en heeft het Indiaanse schip geen grote schade. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen... ...dat er mogelijk ook twee vrachtschepen zijn beschoten in de straat van Hormuz. Iran zei vanochtend de zeestraat weer strenger te gaan controleren... ...nadat het land gisteren de heropening had aangekondigd. Bij een aanval in het zuiden van Libanon is een Franse militair omgekomen, heeft de Franse president Macron bekendgemaakt. Het slachtoffer werkte mee aan de VN-vredesmissie Unifil. Drie anderen raakten gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, zegt Unifil. De vier militairen werden beschoten toen ze explosieven onschadelijk maakten. Volgens de VN zit Hezbollah achter de aanval. Israël gaat in het zuiden van Libanon een gele lijn instellen, meldt CNN...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 Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Vanuit het westen trekken er buien naar het oosten. En daarvoor is het een graad of 17. Daarna ongeveer 12 graden. Morgen veel bewolking en in de middag buien. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dames en heren, het is mijn plan om je te introduceren. Hij is een vriend van mij. Yes, yes, I am. En hij gaat naar Justin. What?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 Is it now, Mama? Listen, Senorita, I feel for you. You deal with things that you don't have to do. He doesn't love you, I can tell by his charm. But you can feel this real love. if you just lay your mind and fasten my mind. Girl, don't you slow it down.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 It, don't it come on it feels like something to up. come on can i leave yeah. with you I'm i don't know why should sure feel good to really me sing it one more time it feels like something Weer een lekker begin van uur 2 van Zandvoort uh, op zaterdag. Hier vanuit Zandvoort, uh, Studio Tolweg 10 uh, waar we nog steeds zitten. En Piet in Beverwijk vandaag bij de wedstrijd uh, Jong Hercules tegen SV Zandvoorts. Piet meldde ons net dat het daar uh, natuurlijk inmiddels uh, rust is. Uh, en dat het 1-1 staat. zometeen over een kwartiertje of zo gaan we weer bellen, hè, Dolly. Ja, dan gaan we weer even contact opnemen om te kijken hoe het ervoor staat. Uh, ja. Of uh, misschien eerder, wanneer die uh, nieuws te melden heeft. Maar we houden het op uh, zo rond de klok van tien voor half. Zeker. En uh, we gaan verder ook nog de evenementen doornemen zo rond de half vier. Ja. Want uh, kan je er alvast uh, eentje verklappen? Want dan komen we wel weer een mooie evenementen aan natuurlijk, hè? Uh, och jeetje, ja zeker, zeker. Uh, dus er zijn heel wat, uh, wat mooie dingen... Um. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, op het circuit Zandvoort gaat natuurlijk ook weer uh, iets geweldigs gebeuren. Ja, hè? het seizoen uh, gaat 19, weer echt wel los. Uh, ja, 19 april. Dan, uh, dan ga ik daar wat over vertellen. Dat wordt weer een reuze spannende dag. En... Um... Nou ja, binnenkort een historische lezing. De krocht is er nog wat te doen. Koningsdag hebben we ook nog. Oh, maar dat, die, dat vond, vind je dat een evenement? Ja, is het wel een evenement toch? Ja, maar dan is elk jaar hetzelfde. Ja, nou ja, als het goed is niet... Ah, jawel, dat nee. gaat toch iedereen... Ja, nou, er zijn geen kraampjes meer. Nee. Alleen uh, maar de, uh, uh, kleedjes. Kleedjes. Nou, ja. hoe raar, lang leven. We worden de... vanzelf uitgekleed uh, daar, <laughs> <laughs> denk ik. <laughs> nou, Donnie, ja, dat er verderop in deze uitzending. Ondertussen gaan we ook nog even lekkere muziek draaien. Want uh, ik heb wel een paar platen die ik gewoon uh, op deze zaterdagmiddag uh, voor je wil draaien. En één daarvan, dat is deze van de Timex Social Club en uh, Rumors. Uh, die zijn er altijd. En uh, weet je nog dat we het over de zon hadden in het uh, vorige uur, uh, Dolly? Nou ja, dat is het. Ja, nou, ik dat, zei het dat, dat, dat, geloofde dolly. het niet. Nee, ik geloofde het inderdaad niet. Ik nee. denk, uh, nou, dat gaat uh, niet meer gebeuren. Een beetje vertrouwen in Rico. Maar Rico. Rico Schreuder, die wist het weer. En uh, ja. inderdaad, lekker zonnetje nu in Zandvoort. In het vorige uur trouwens, de derde plaat na het nieuwste weer... was een uh, rustige, de nieuwe single van Bruno Mars. Ik denk, nou, dan gaan we als derde plaats, uh, plaat in het tweede uur... gaan we ook uh, rustig aandoen met deze van Chris Burke. Ah, mooi. En de Lady in Red. Ja, yeah, mooi. I've never seen you looking so lovely as you did tonight.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 De muziek ook prachtig kan zijn, Dolly. Dat is deze, Christopher de Burke en de uh, Lady in Reds. Prachtig, prachtig. Heerlijk dat we die weer even uh, konden draaien zo, uh, op de Zalfots Radio. Had, als ik het had geweten, had ik mijn rode jurk hier als aan Als de zon schijnt en uh, als jij je rode, rode jurk niet aan janken. had... <laughs> ik heb wel mijn rode neus op de microfoon uh, zitten, weet <laughs> ja, je wel. Ja, wel. <laughs> Maar ik ben geen plop. lady, dus uh, dat schiet ook niet op. Nee, je bent gewoon een vent met een rode plop. Een vent, zo is het <laughs> En die vent gaat aan jou vragen wat, uh, wat uh, je wilt vertellen over het Sanfoyse uh, Nieuws. Um, nou, laten we even, uh, mensen dat jullie er even rekening mee houden, ga ik even vertellen. Want op dons dinsdag, donsdag, di <laughs> donsdag. <laughs> dinsdag, dinsdag, dinsdag. 21 april dan gaat de provincie Noord-Holland onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Zeeweg tussen Bloemendaal en Overveen. En door het plaatsen van nieuwe borden en duurzame wegmarkering wordt de verkeerssituatie veiliger en duidelijker voor zowel automobilisten als fietsers. Tussen 9 uur ochtends en 3 uur middags vervangt de provincie verouderde verkeersborden. En daarnaast wordt er nieuwe wegmarkering aangebracht. Met name bij de rotonde met de Brouwerskolkweg. En deze aanpassing moet de zichtbaarheid van fietsoversteekplaatsen vergroten. Nou ja, al met al moeten we dus rekening houden met wat oponthoud door die wegwerkzaamheden. Maar men verwacht dat dat niet meer dan enkele minuten zal zijn. En is dat de voorbereiding voor dat project van die 50 uh. kilometer en die één baan? Ja, weet ik niet. Waarschijnlijk wel, hè? Het verhaal vertelt het niet. Je zou het verwachten. Ja, je, je, je kan eraan denken, maar het, het, het is niet gezegd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus... we wachten het af wat ze weer een uh, mooie plannen hebben met uh, de Zeeweg. Ik wou bijna zeggen, dat is pech, Zeeweg. Maar uh, <laughs> die is al een beetje flauw, hè? Dus uh, dat uh, ja, doen we, ja, doen we ja, gewoon ja. niet. Uh. We gaan ja. uh, nog een plaatje draaien en dan gaan we kijken of uh, Piet in Beverwijk is. Of hij nog steeds bij de wedstrijd is of uh, dat hij uh, vertrokken is naar een andere locatie. Ja, ik krijg steeds de voicemail. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Nou. nou, we horen het zometeen. Kijken of uh, Pietje bereikbaar is. Ja. We hadden net het zonnetje hier in Zandvoort. En dan wou ik bijna zeggen zandplaat vanuit de speakers van jouw favoriete strandpavioen. En dan lekker genieten van het mooie weer hier in Zandvoort. En paint the sky blue zou ik bijna willen zeggen. Heb jij nog al zon gehad? Piet in Beverwijk of valt het een beetje tegen? Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Het zonnetje komt hier net door. Ik sta hier met een oude trainer van voor Zandvoort, Arbery Bakpli. En uh, die komt eens even kijken hoe het gaat met de oude club. En die zegt net tegen mij, kijk het zonnetje komt door Piet. Maar inderdaad, ik zie blauwe, blauwe, blauwe, blauwe lucht een beetje nog. En, uh, dus het hier komt het zonnetje. Een corner van Zandvoort. En die gaat net door. En dat is een nieuwe corner, denk ik. Ja, we hebben nog een nieuwe corner, dus blijven we even hangen. We zijn inmiddels uh, ongeveer uh, in de dertiende minuut van de tweede helft. Uh, net een klein kansje voor uh, onze jong vrienden van Jong Herkels, het was buitenspel gelukkig, dus geen, geen niks. En Inmiddels is wel een wissel hebben toegepast, Otman vertoet, is uit de spits verdwenen, En we hebben achterin een, een nieuwe invaller voor Dani Tierichoff, voor uh, eerder uitgevallen ja, berk kan staan, om het talk de talke dicht te houden. Corner van rechts, Castille neemt hem, oh, oh, oh, oh, oh, nee, nee, keeper pakt hem en deze kans ging voorbij. Dus we zijn in de dertiende minuut van de tweede helft en de stap is 1-1. En, uh, nou goed, we hebben nog een half uurtje om te kijken of we dat, dat meer kunnen maken. We zijn wel in de aanval. Gaat hij nog een keer, Dani pakt de bal, Dani Kierig op aan de bal. Weet niet zo goed wat hij moet doen met die bal. Goed, en dan ga ik. Oeh, oeh, oeh, het blijft 1-1, dus laten we even teruggaan. Als het daar nog is, meld ik me om dat allemaal bij, bij jullie bij te praten. Ja, Pieter, nog één vraagje bij... van mij. Hebben we überhaupt wat aan één punt? Of uh, ja, is het dan nou ja, voor kijk, beide partijen helemaal niet fijn? Nou ja, dat hangt een beetje af van die andere partij die aan de gang is. Dat is de nummer 4 van onderen tegen de alleronderste muiden. En, en als daar een van die. Uh, als die, die, die, die en Muider zou vliezen, dan, uh, dan hebben we er alle twee niks aan het puntje. Nee, nee, dan gaan we alle twee de na-competitie in. Dus dat zou jammer zijn. Maar het is nog niet zo ver. We gaan nog steeds voor drie punten. Dus, uh, Zeker we weten. Van... Nou, dus, nog een half uurtje hebben we daarvoor. He, dus, ja, Oké, okay, okay, Piet, dankjewel. Hoi. hoi, hoi. Si todo está en mí para renacer, tengo que cambiar este caminar que será de mí, quiero ya estar bien. Siento colores fluir, enciendo la llama. Dat ik ben. Ik He, dit soort uh, muziek, yes, van is al je. En uh, Toda Ami. Hier uh, zo, gezondheid, gezondheid, gezondheid, gezondheid. Oei, oei, oei, oei. oei, oei, oei, oei. Dat was een Je bent toch niet allergisch voor me of zo, hè? Oh, dat, uh, dat zou zo, maar kunnen, want je komt, je komt steeds dichterbij en mijn neus gaat steeds meer. Kliedelen. Ja, nou ja, of, dat, of het komt door de plopper uh, die je voor je hebt. Door je rode plop. De, de, de, de, oh, ploppende plop. Plop. plop, ja. ik heb een zwarte plop. Je hebt een zwarte plop. Ja. Daar staat ZFM op. Uh, ja, klopt. Ja, precies. Het ja, ja, ja, is uh, half vier uh, Je bent even aan het kijken naar een uh, classic race of zo. Wat is dat? Nou ja, ik, ik, uh, ik vernam dat er een heleboel uh, zeilschepen voor de kust liggen. Maar het schijnt dus dat de race of the classic uh, students uh, aan de gang is... Die, duurt, uh, die is begonnen op 12 april en die duurt tot 19 april. En die schijnt nu dus voor Zandvoort uh, te, te liggen. Hartstikke leuk. Zeker. Nou, mooi ja, om even, ja, even te kijken. Ja, ze gaan via IJmuiden richting Amsterdam. En daar wordt het dan morgen afgesloten met een spetterend eindfeest. Maar je kan ze nu dus voorbij zien komen aan de kust. Dus ga even kijken. Nou, nee, je moet gewoon blijven luisteren. Ja, maar radio... Oh, dat kan ook, terwijl je... Ja, in de auto kan je ons aanzetten. Radio's ermee of zo? Ja, de DAB zo Of FM? Ja, ja, zo is het. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, toch? Yes, sir. Yes. Nou, dan... Uh, Gaan we meteen naar de evenementjes. Gaan we meteen naar de evenementjes. Nou, en onder hele zachte, doch dwingende drang... Uh, uh, moet ik iets vertellen over 5 mei. Nee, ja, eigenlijk <laughs> Koningsdag, hè? Eigenlijk Koningsdag. Oh, was Koningsdag? Ja, maar... Ja, oh, nee. jongen, nee, dat is weer heel wat anders. Oh, oké. Okay. Oh. Nee, maar doe maar 5 mei, hoor. Ja, nou, heb dus, ik hem al weg. Ja. Koningsdag... Zandvoort.nl Zandvoort. Nou, dat kunnen jullie zelf natuurlijk ook allemaal opzoeken. .nl goed, Ik doe het wel weer even. Ja, wel. Ja, nou, daar heb je hem al, hè? Ja, de Vrijmarkt eens, uh... uiteraard weer. En, uh... Nou, um, heel verrassend om... Uh, uh, natuurlijk weer de taartenshow, geloof ik, hè? Want uh, hang vanaf zonsopgang op uh, Koningsdag 27 april. Uh, je vlag en wimpel uit aan je huis voor de koning en voor elkaar en... Uh, nou, er staat nergens dat je dan een taart hebt. Nou, ik ik vroeger, ik vroeger kreeg je daar een taart. Ik voor? zit het ook te lezen. Oh. Nee, zijn ze een paar jaar, geleden oh, een mee, paar jaar geleden zijn ze ermee gestopt. Jezus, Toen moest, even... de, dan moest de organisatie hun een rondje dorp doen en zo. Ja. En dan nog beoordelen welke nou het leukste is en dergelijke. Welke het eerste was toch? Welke het eerste was? Ja. Nou, dan moet je vroeg je bed uit. Ja, maar, maar dat deden mensen zes, dan uur, ook. 6 uur 19, hè? Dat je ja, dat, uh... ja, vanaf tien voor half 7 mag dat. Precies. Mag je het vlaggetje ophangen. Nou, dan, dan is er natuurlijk uh, de rommelmarkt zonder kraampjes, maar wel op kleedjes. Tot 2 uur in het centrum van Zandvoort. Uiteraard weer een demonstratie van OSS tussen half tien en kwart over tien. En dan om half elf de officiële opening uh, op het Raadhuisplein. Die, um, dat zal gebeuren met medewerking van de wapenzangers van Zandvoort. En dan gaan we allemaal met elkaar. Nou ja, degene die er zijn dan. Het wil helmen zingen en de vlag hijsen. En waarna burgemeester Molenburg de dag officieel zal openen. Dan om tien over elf. Ja, uh, wacht even. Want, uh, dan weten we ook uh, wie een uh, lintje heeft gekregen van de koning. Dus die worden ook uitgereikt uh, weer... Uh. Ja, maar toch niet ochtends vroeg? Nee, of maar die dag daarvoor. Die, die dag ervoor, en dan weet je dus... Uh, op die dag uh, staan, de, alle oorlog, gede... staan de mensen met het lintje hebben gekregen... En de mensen die het lintje hebben die gekregen... Die staan, bo staan bovenaan. Aan, uh, staan bovenaan aan, uh, samen met de burgemeester en uh, de wethouder. Oké, oké, oké. Nou, ik, ik kom niet hoor, ook al heb ik een lintje. Ik ga niet uh, bovenaan staan. Nou, uh, blijf lekker thuis. Uh, dan uh, de Dance Academy-demonstratie uh, uh, van 10 over 11 tot kwart voor 12 aan het Raadhuisplein. Uh, uh, dan komen de Kinderspelen van 12 tot 4 uur aan het Gasthuisplein en de Svalue Straat. Uh, kinderen kunnen in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar uh, dit jaar van 12 tot 4 uur. Uh, meedoen daar en uh, vanaf half twaalf kunnen ze zich inschrijven bij de inschrijftafel op het gasthuisplein. Uiteraard zijn de deelname aan de spelen gratis. En dan vanaf twee uur dan gaat het los in het centrum met live muziek. En dan gaan de knoppen weer open, Dolly, en dan wordt het weer heel druk en heel gezellig. Ja, ja. altijd okay. een uh, mooi feestje. Ik, uh. ik geloof je zomaar. Echt waar, ja, zeker. Ja, ja, maar jij ja. zit lekker thuis. Maar misschien hoor je thuis ook wel een beetje hoor. Want uh, als de wind uh, vanaf het zuiden komt... dan uh, kunnen we het best wel thuis horen ook, uh, zeg maar. Ja, ik doe het raam dicht. <laughs> nee, nou. kijk. Okay. Nee, maar wil je het uh. nalezen? koningsdagzandvoort.nl Ja, als je het niet mocht onthouden na al die jaren. Precies. Ja, oké. Okay. Um, verdere evenementjes. Uh, de Rotary Zandvoort... die presenteert nog steeds die Zandvoortse art pop-up expositie... Um, en dit keer zijn dat ook nog steeds de kunstenaressen Iris Planting en Donna Corbani in het Oude Raadhuis. Uh, op vrijdag, um, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf twee uur openen de, de deuren van het Oude Raadhuis. En de tentoonstelling is tot en met 26 april te bezoeken. Entree is natuurlijk Raadhuis. Even, even shownieuws uh, tussendoor. Is uh, die Iris Planting niet... Uh, in relatie met Walter Sans van de gemeente Zandvoort? Of zeg ik nou iets heel doms? Uh? Ik heb geen idee. Oh, okay. Ik zou het niet dan weten. Dan uh, heb ik uh, niks gezegd. Dat dacht ik al uh, jaren. Maar kan, ik kan me helemaal vergissen hoor. Dus, uh... Ik ga het wel even proberen uit te zoeken. Doe dat maar. Ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. Dan, speciaal voor het jubileumjaar... is er een openstelling van het Juttersmuseum... over Jutte vroeger en nu... Van jutten uit armoede naar bewustmaking van jutte spullen. Zoals onder andere als schadelijk voor het milieu en hergebruik. He? Dat, dat is nu... Ik weet nog wel dat vroeger met mijn vader gingen we houten jutten voor de kachel. De Ja, had iedereen ja. nog een kachel, hè? Dus, ja, ja, uh, ja, dat, ja, ja. Maar goed, um, zo'n hele verzameling aan spullen kun je natuurlijk uh, in het Juttersmuseum uh, zien. Uh, al die spullen die op het strand zijn gevonden. En uh, ja, iedereen kan natuurlijk jutten, maar de echte, echte, echte strandjutters... die gaan s'morgens vroeg op en die kijken wat er is aangespoeld vanuit zee... of is achtergelaten op het strand. En zeker na een flinke storm kan dat heel veel zijn. Nou, en een deel van die spullen die aanspoelen op Zandvoort... die vind je dus in dat Juttersmuseum. Uh, alles heeft een eigen verhaal en daar kun je ook de geschiedenis zien van Jutte, visserij, natuur en geschiedenis van Zandvoort. Juttes Museum is gratis toegankelijk en geopend op de woensdagen van 1 tot 4 en de zaterdag en zondagen van 12 tot 4. En dat geldt gewoon voor heel 2026. Nou, mooi. Yes, yes. Dan 19 april. Uh, ja, dat wordt een spectaculaire dag op het circuit Zandvoort. Want van 10 tot 5 uur... dan vindt het grootste en dikste supercar evenement plaats. Uh. Met meer dan 300 plus supercars en performance cars, spectaculaire drag races voor de hoofdtribune, verschillende aanwezige supercar clubs, voorjaarsraces van de Supercar Challenge en het onvergetelijke fotomoment op het rechte stuk, is dit een perfecte dag uit voor jong en oud. Mijn bestel dus gauw je tickets via het circuit uh, online. Met het grootst mogelijke voordeel, want dat mag je echt niet missen. Zeker niet. Nou, dan hebben we nog uh, bij de krocht uh, twee mensen op het podium op 25 april om 8 uur s avonds. Een zanger, en dat schijnt een hele goeie te zijn, en een gitarist, en dat schijnt een fantastische te zijn. Meer is er niet nodig om het prachtige repertoire van Georges Aznavour te laten glinsteren en fonkelen. Liederen als La Bohème, Hier encore, Formie Formidable en menez Moi komen voorbij. Natuurlijk ontbreken ook She en La Mama niet. En ach, er komt nog zoveel meer. Um, <tie> ja, zelf leeft hij natuurlijk niet meer, onze uh, grote kleine man maar Frank Kools en Florian de Schepper... Die, kunnen zijn warme, die brengen een warme en intieme hommage aan Asnavour. Het resultaat is dus een heerlijk theaterconcert... vol herkenning en verrassing. En niet alleen door de muziek... maar ook doordat Frank Kools op een ontwapende manier vertelt. En het publiek luistert dan ademloos. Eén gitaar, één stem. De liederen van Asnavour in hun puurste vorm... Uh, nogmaals 25 april en de kaartjes kosten 19,50. Kijk, komt ie aan hè? Wat is dit? Salsa Singapore. Klopt maar op. Ja, die, die knalt er even in. Uh, lekker hoor. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love. Very, very, very, very, very table.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 for me, for me, for me formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Toi qui te moque de moi et de tout Avec ton air canaille, canaille, canaille How can I love? Ja, zoals als voer en for uh, formidable Lekker hoor om die uh, muziek te draaien hier op de radio Waar we ook mee best zijn is uiteraard de voetbalwedstrijd hè, daar in Beverwijk. Tegen Jong Hercules speelt de SP Zandvoorts. Nou, net hadden we Piet, stond er nog 1-1. Maar we hebben goed nieuws, want inmiddels staat het 1 tegen 2 SP Zandvoort voor. S Straks gaan we weer uh, naar uh, Piet uh, schakelen voor het vervolg van die wedstrijd. En of we die uh, voorsprong uh, daar op het uh, veld in Beverwijk weten vast te houden. Everybody all around the world Stand up, all my brothers, joining our hands, united we're stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings, believe me, if New play met uh, if I Only Could. We gaan weer naar uh, Beverwijk toe. Uh, Jong Hercules, hoe staan we ervoor, uh, Piet, daar? Nou, de lucht, de zonnetje wordt steeds feller en uh, in de 23e minuut zijn we op voorsprong gekomen... is het Dat is goed uh, nieuws. En cornerballen, is een beetje een scrimmage, over en weer en uh, op de gaan gaf het laatste tikje tegen de bal aan. De keeper liet hem een keer los en nog een keer los. Het laatste tikje tegen de bal en bestaan... Uh, met 2-1 voor. Inmiddels zijn we in de 34e minuut beland. We hebben al wat blessures gehad. Dus er zal straks wat tijd bijkomen. Inmiddels is er ook wat gewisseld. We hebben een nieuwe aanvallende spelers. En nu nu er weer twee keer gewisseld. Dus dat heeft nog vele zaken ook een beetje op. Dus na nice. het gaat er nu uit. We staan 2-1 voor met nog een, een dikke 10 minuten. Dus het ziet er eigenlijk goed uit. En eigenlijk zit ik meer te denken aan een derde goal gezond dan aan die 2-2 alhoewel we op ons hoede moeten blijven en zijn dus uh, we hebben ja we gaan echt we zijn echt dat die ploeg die zakt helemaal een beetje weg lijkt op. maar we gaan, we gaan we gaan ervoor voor de overwinning we staan op dit moment 2-1 voor en nog 10 minuten te spelen ik hou jullie op de hoogte In de jaren tachtig uh, toch wel bezig met hele gezonde dingen, Dolly. Want dit was uh, Fruitcake. Met uh, My feet won't move. <lacht> ja, hallo. <lacht> Heb jij nog uh, wat uh, te melden, Dolly? Ik zie dat je microfoon uh, even buiten, buiten beeld hebt. Ja, ik moest eventjes uh, erlangs. Ah, oké. Okay. Dat had even de ruimte nodig. Um, even kijken. Ja, want uh, Marlene Sherf die geeft uh, weer een lezing. Dat is de derde tot nu toe. Um, en Marlene Scherf, ja iedereen kent haar wel. Hè? Maar de Beeldhouster, die vooral bekend staat om beelden waarin kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan. En haar werk staat momenteel um, in, uh, onder de noemer Sculpture Now tentoongesteld in het Zandvoorts Museum. Maar ze gaat daar ook morgen een lezing geven uh, waarin ze een, een verhaal vertelt van oermoeder tot en met de renaissance. Met een uitloop naar de dag van vandaag vanuit haar perspectief. De start is morgen om twee uur. Dat is dan de inloop met een kopje koffie of thee. Dan kwart over twee gaat de lezing beginnen. En um, van kwart over drie, duurt, duurt dus ongeveer een uurtje... van kwart over drie tot half vier is er gelegenheid voor vragen uit het publiek. En om half vier is het programma ten einde. Ja, als ik Marlene Serps hoor... moet ik meteen aan het kunstwerk... of kunstwerken denken... die ze aan de boulevard had. Ja, is ja. Dat, ja. Wat is daarmee gebeurd eigenlijk verder uh, destijds? Uh, ja, de, de, de boulevard... Uh, van, van Marlène, hoe noemden ze het ook weer? Boulevard Marlene heette het, geloof ik. Ja, maar dat... dat weet je... er werden zoveel beelden verruineerd. Um, en uh, er is zelfs een beeld gestolen... Jee. Die hebben ze toen van de sokkel afgesneden. En die is meegenomen. En ja, toen bleek dus dat, dat het eigenlijk uh, nee, niet kan. Want dat is uh, zowel voor haar als uh, uh, voor de mensen die ervan houden... erg frustrerend, uh, boosmakend en verdrietig ook... omdat uh, Marlene dan weer helemaal opnieuw moet beginnen... met dat kunstwerk te maken. Dus dat, dat is opgeheven. Er, er zal nog wel één of twee uh, sculpturen staan. Maar dan, dan heb je het ook gehad. Zonde hè, dat het gewoon niet uh, kan. Niet dat mensen er is, niet af blijven. Nee, mensen kunnen er met hun handen niet vanaf blijven. Dus ja, dan, dan houdt het op. Hè? Dan het Sanfus Museum in. Dus morgen ja, vanaf twee ja. uur. Hè? Heb ik begrepen? Ja, ja, vanaf twee uur de inloop met uh, koffie en thee. en uh, dat, dat vertelt ze dus uh, over de kunst van haar, uh, vanuit haar perspectief. Uh, we hebben nog een lezing trouwens, maar dan op 26 april in het Zandvoorts Museum ook. Uh, historicus uh, Koen Marijt die geeft dan een lezing over Zandvoort 200 jaar badplaats. En uh, ja, zoals bijna iedereen wel zal weten, dit jaar viert Zandvoort zijn 200-jarig bestaan als badplaats. En uh, op die zondag verzorgt historicus Koen Marijt, ook wel bekend als Koen van Toen een lezing waarin hij ingaat op het ontstaan van de badplaats. Hij vertelt over de aanleg van de straatweg... de realisatie van het badhuis... en de vijf commissarissen die dit grotendeels mogelijk hebben gemaakt. Maar Koen gaat ook in op Zandvoort en haar inwoners zelf. Want wat merkte zij van de transformatie naar een badplaats? 26 april, 2 uur, 10 euro entree in het Zandvoorts Museum. Ja, 200 jaar badplaats zeg je dit jaar dus. Ja. Wat mij uh, ja, positief opvalt uh, in het dorp... dat er uh, bij heel veel huizen een uh, Zandvoort 200 jaar badplaatsvlag uh, hangt. Ja. En ik uh, vroeg me af uh, van uh, hoe uh, komen we daaraan, aan uh, zo'n vlag? Ik heb Want, uh, geen idee. Ja, ik, uh, ik woon zelf uh, in de buurt van de Verlennepweg, om het maar een beetje zo te zeggen. Ja. En uh, ik heb ook zo'n vlagstokhouder, uh, dus... Ik zou eventueel ook zo'n vlag kunnen, kunnen plaatsen. Misschien bij het Zandvoorts museum. Ja, hoe kom je daar Zal eraan? ik dat even uitproberen te vinden nou ja, voor je, je? Als je dat wil doen, misschien voor de luisteraars ook leuk... om uh, ook uh, dit jaar zo'n vlag uh, op te hangen. Dat we het met z'n allen doen. Ja, waarom niet? Goed, hè? goed idee. Heel goed idee. Net zo goed als de zonnebloem. De zonnebloem? Ja, er is een, uh, een, een dame in Zandvoort die heeft geopperd... Dat we allemaal zoveel mogelijk zonnebloemzaadjes gaan, gaan zaaien overal. Zodat straks ons dorp één groot zonnebloemparadijs is. Oh, dat zal wel mooi zijn. Daar waar we allemaal vrolijk van worden. En wat natuurlijk voor, ook voor de Zandvoorten zelf, maar ook voor onze bezoekers, heel leuk zal zijn om te zien. Zeker weten. Dus, dus uh, uh, ik zou zeggen: jongens, uh, strooi je maar. Strooi je maar met het ja. zonnebloemzaad. En dan samen met uh, de vlaggetjes van 200 jaar: badplaatsen. Nou, oh, nou, nou, nou, nou, hoe mooi zie je het plaatje? Zo, gooien. Ja, ja. daar kan de Bollenstreek niet tegen op hoor. <laughs> <laughs> nou, het Bollenstreek. Uh, ben ik van de week even doorheen gereden, Dolly. Door maar dat ziet er wel prachtig uit, hoor. Ja, nu. die kleur. En, en, en die geur ook, hè. En die ja, geur. geweldig. Kleur en geur. Ja, geweldig. Ja, heel ja, mooi. Uh, nou, als je gelegenheid hebt... Zou ik even een stukje omrijden? Weet je waar het ook mooi is? Want we zijn altijd geneigd om naar richting Noordwijkerhout te rijden. Samport, hè? Gekocht. Naar boven toe is het ook prachtig hè? bij uh, Castricum in de buurt. Je weet niet wat je ziet. En überhaupt langs die snelweg daar richting Al Alkmaar. Daar zijn hele grote mooie gekleurde velden. Wauw, altijd een weer een plaatje elk jaar. Zeker. Ja, in Salford hebben we ook een paar bloembolletjes, zullen we maar zeggen, hè? Toch? <laughs> ja, ja. <laughs> oké. Okay. Right no let me sleep just yet, I know, I know. Right here in the shower, Why do I don't to take it off. Don't wanna leave just yet. I know, I know. and oh, pain is what happens with leftover love, and it's right here, right here. Oh, rip my heart out in the water, killing me right now, but I.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 Next to me in the sea riding with me in the streets, I go, I go. And oh, pain is what happens with leftover love, and it's right here, right here. With my heart out in the fire, killing me right now, but I I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something.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 Lekkere armen van buren en veel something. We zijn bijna aan het einde van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag alweer. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe het daar in Verwijk gaat. Wat we vertelden net dat SSO-voort met 2-1 daarvoor stond. En als ik een beetje het een en ander bereken... zouden ze nu aan het eind van de tweede helft moeten zijn. En we gaan even proberen of we contact kunnen krijgen met Piet zo vlak voor het nieuws. Als het niet lukt, dan doen we het na het nieuws. Maar volgens mij hebben we Piet onder de knop. Piet, hoe is het daar? Nou, spannend en spannend en spannend. Is, uh, we zitten in de laatste fase... En uh, we staan nog steeds met 2-1 voor. En het is nu echt de laatste minuten. Ja. Het is echt heel spannend nu. Ze vechten als leeuwen. En ik denk nog dat we in, dit, in de overtuiging nou, zijn geweest. Er zijn ook wat brochures geweest en wissels. Maar we staan 2-1 voor nog. En de uh, jonge zet natuurlijk alles op alles nu. En het is de spanning als je snijden. Nou nee, ja, Piet, wij moeten even het uh, nieuws toe. Als er uh, wat te melden is, dan horen het wel weer van je. Dank je wel, hè? Hey. oké. Okay. En laten we hopen dat het uh, daar, uh, ja, inderdaad, die voorsprong dat dat uh, zo uh, blijft.